Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Een op de vijf huisartsen geeft wel eens medicijnen weg... als patiënten de hoge zorgkosten niet kunnen betalen. Volgens het AD gaat het dan om medicijnen... die bijvoorbeeld zijn overgebleven van een andere patiënt. Het weggeven van dit soort medicijnen mag officieel niet... Maar volgens de artsenvereniging VPH en apothekersorganisatie KNMP doen artsen dit toch omdat ze steeds vaker te maken krijgen... met patiënten die het eigen risico van 385 euro niet kunnen betalen. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat mensen afzien van fysiotherapie... medicatie, bloedonderzoek en een bezoekje aan een specialist. Zorgmeiden is iets wat 9 op de 10 huisartsen ziet gebeuren. Mediabedrijf Talpa van John de Mol wil de Telegraaf Media Groep kopen... Talpa gaat een bod uitbrengen op de Telegraaf en biedt 5,90 euro per aandeel. Dat is 65 cent meer dan een eerder bod van een Belgisch mediaconsortium. De afgelopen weken heeft John de Mol al zijn belang in TMG uitgebreid naar meer dan 20 procent. De Telegraaf Mediagroep bestaat onder meer uit de Telegraaf, een aantal lokale en regionale kranten en de website Geen Stijl.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 Dit was het NOS-journaal. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnalds Waan bij de ANWB. De files vanaf 10 minuten vertraging staan op de A1. Amersfoort richting Amsterdam, tussen Naarden en Diemen 11 kilometer. A2 richting Amsterdam, bij Utrecht-Leidse Rijn 5. A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ippenburg en Roedervarensveen. Maar liefst 20 kilometer, met een uur op onthoud. Andere kant op, richting Den Haag, tussen knooppunt Burgerveen en Dorp 12. A5, Hoofddorp Amsterdam, bij knooppunt Raasdorp 5, door een kapotte auto. A6, Lelystad richting Muiden, bij knooppunt Muidenberg 7. A9, naar Alkmaar, bij Badhoevedorp 8. A10, de ring van Amsterdam, tussen Zeeburg en Amsterdam, buiten Veldert, 5. A15, Rotterdam-Gorkum, bij Papendrecht 6. A20, van Gouda naar Hoek van Holland, na een kettingbotsing tussen knooppunt Ketelplein en Maasluis 6 kilometer. De weg is dicht, alleen de vluchtstrook is open. A27, vanuit Almere, bij knooppunt Eemnes 6.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 Kiss in de Pink en One Step met het even na twee uur. Geweldige mooie zaterdagmiddag is zo goed. Het zonnetje schijnt heerlijk. Het is heerlijk warm in de studio aan de tolweg Tina. En ja, het zonnetje schijnt, albert Dus dat betekent dat wij weer op de radio zijn. Goedemiddag, albert en goedemiddag, luisteraars. Uh, goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, kijkers. Niet te vergeten, goedemiddag, Rob. Ja, het zonnetje schijnt, dus wij zitten weer lekker binnen. Dat bedoel ik, hè? Daar zijn we goed in.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 Ja, er liggen heel veel mensen op dit moment met griep thuis. Heel veel uh, sterkte. Ja, de griepgolf uh, is nog steeds niet voorbij. Nou, om je een beetje vrolijk te maken... gaan we deze fancienje lopen draaien. Hier is kostjes maar heb van... Een klein beetje op te vrolijk als je op dit moment met griep op je bed ligt. Deze van Cindy Lauper blijft van gezellige muziek. You're the girls just wanna have fun. ZFM al 26 jaar radio in Zandvoort, Albert al 26 jaar. Maar dat niet alleen, we zijn er ook op tv. De leven ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.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 No. Oh, mm -hmm.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 Get out. Zaterdagmiddag in Zandvoort. Het zonnetje schijnt heerlijk en lekkere muziek bij CFM. Als eerste door John Anderson en de singer Hold On To Love. Gevolgd door de laatste schede singer van Robbie. Robbie Williams en Love My Life.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 Aldus Rico Schreuder. Nou, beste, mooi weer op komst. Prima weer. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar uh, www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Jij ja, hebt je zonnebril al op? Nou, wij gaan door met de muziek. Hier is Billy Idol. of twee. Zo hard in de city is het nou ook weer niet. Je hoorde de single van Billy Idol. Ja, we hebben het al een aantal keren bij CFM gehoord. En ook in de media zijn we het al tegengekomen. Het luisteronderzoek van CFM. Ja, en dat de luisteraars en kijkers niet te vergeten. Uw medewerking in deze is erg welkom. Want de laatste keer dat wij een luisteronderzoek hebben gedaan, dat was al een aantal jaartjes geleden, rond 2011 meen ik. Dus het wordt hoog tijd om dat eens weer te gaan evalueren. En vandaar dat wij vanaf 15 januari tot en met 15 februari een luisteronderzoek zijn gestart. Uh, het is een, een, een, een enquête uh, die ongeveer een kleine 10 minuten toch wel van uw tijd vergt. En er ook, zullen ook vragen tussen zitten waarvan u denkt van wat, wat is dat nou weer voor nodig. Maar dat is wel nodig om een totaal blik te krijgen over hoe u uw lokale radio- en tv-zender. Uh, beleefd. dus uw medewerking in deze wordt echt echt uh, aangeraden. En hoe kan je daar aan deelnemen Rob? Ja, via de CFM-app onder meer. Via de kijk website. Even, kijk even onder, uh, onder het menu bij luisteronderzoek. Luister via onder. de app dus. Via de app ook. via de website, via de Facebook-sites kan het ook.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 By the water She's gonna stray so far away From my father's daughter She just wants her life But spare. Mmm, I pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, heavily your nose, so you nah mm -hmm. stop. No time, no time But for your dear. dear. Now she gotta.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 To the drink is bad